9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt De maandelijkse zorgpremie bij verzekeraar DSW blijft gelijk aan die van dit jaar. DSW is elk jaar de snelste met de nieuwe premie. De cijfers van DSW zijn meestal een goede indicatie van de veranderingen bij andere verzekeraars. Volgens DSW hoeft de premie in 2013 niet omhoog, omdat verzekeraars goedkoper medicijnen inkopen. Eerder verwachtte minister Schippers nog dat de zorgpremie 20 euro per jaar duurder zou worden. Bij alle verzekeraars gaat het verplicht eigen risico per 1 januari wel omhoog. Van 220 euro naar 350 euro. Bij een ongeluk in een kolenmijn in het noordwesten van China... zijn 20 mijnwerkers omgekomen. Het ongeluk gebeurde toen twee stalen kabels braken... en de karretjes met de mijnwerkers erin in de diepte verdwenen. Volgens Chinese media hebben 14 mijnwerkers het ongeluk overleefd. De mijnen in China staan bekend als zeer gevaarlijk... Vorig jaar kwamen bijna 2000 mijnwerkers om het leven. In augustus vielen er nog 44 doden bij een explosie... in een mijn in de provincie Sichuan. De meeste tips die bij Meldmisdaad Anoniem binnenkomen zijn bruikbaar. Bij 83% van de meldingen kan de politie in actie komen. Zo meldt de tiplijn bij het tienjarig bestaan. De helft van de tips gaat over drugs. Ook over fraude komen veel tips binnen. In tien jaar tijd werden volgens Meldmisdaad Anoniem... 9000 misdaden opgelost. De Belgische gemeente Gent wil dat de kerncentrale Borselen wordt stilgelegd. De Belgen twijfelen of het reactorvat nog wel goed is. Het vat van de centrale in Borselen is gemaakt door de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Die maakte ook de reactorvaten voor de Belgische kerncentrales Doel en Tiange. En in die vaten zijn scheurtjes ontdekt. De directie van de centrale in Borselen vindt extra onderzoek niet nodig... omdat het reactorvat van ander staal zou zijn gemaakt dan het staal van de Belgische centrales. Vorige week meldde minister Verhagen dat Borstelen volgens het internationaal atoomenergieagentschap aan alle veiligheidseisen voldoet. Het weer wolkenvelden, zon en wat buien met kans op onweer staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind. En het wordt 16 graden op de wadden en 19 graden in het zuiden van het land. Maar ook de komende dagen elke dag kans op wat buien, afgewisseld door zon. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden. Ah, en we hebben bij verkeersinformatie. Normale spits, de dagelijkse files lossen alweer snel op. Er staat 80 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A9 Alkma-Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knoopend Raasdorp nog 6 kilometer. En wel een probleem op de A58 bergen op zo'n Breda. Na een ongeluk bestaat 6 kilometer tussen Sint willebord en Etteleur. De rijbaan is dicht. Verkeer kan al alleen langs via de vluchtstrook. Het kan beter omrijden vanaf Knoopend de Stok richting Breda via de A17 en de A16.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 Zegeltjes? Hoe goed de uitzendkracht ook, check eerst of het uitzendbureau het ABU-keurmerk heeft. Het ABU-keurmerk staat namelijk garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wilt u weten welke uitzendbureaus het ABU-keurmerk hebben? Check abu.nl. ABU, het keurmerk voor uitzendondernemingen. We zitten al in de 70ste minuut.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, de Tweede Kamer kiest vandaag de nieuwe voorzitter. 50 jaar geleden kwam de longest day in de bioscoop. Rond linker bezocht de locaties waar er toen werd gefilmd... en flexwerkers zouden beter beschermd moeten worden. Flekwerkers werkers die ziek worden moeten recht houden op twee jaar ziektewetuitkering... ...vindt de ABU, brandse van uitzendbureaus. Binnenkort behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel... ...dat recht op een ziektewetuitkering voor flexwerkers beperkt tot drie maanden. Werknemers met een vast contract houden trouwens wel recht op twee jaar lang ziektewet. Aart van der Graag, directeur van ABU, goedemorgen. Goedemorgen. U verzet zich tegen het verschil dat wordt gemaakt tussen de vaste en de flexibele werknemers. Waarom? Nou... Ondertussen werkt meer dan 25% van de mensen in Nederland op flexibele basis... in allerlei vormen van contracten. Daar is heel veel hectiek omheen. En wat wij proberen is het onderscheid tussen vast en flex steeds kleiner te maken. Dat hebben wij onder andere gedaan door recent een nieuwe CAO af te sluiten... waar we ook over gelijke beloning praten. En uh, uh, dan vinden we ook dit soort voorwaarden uh, gelijkwaardig moeten zijn. Um, ja, want zo wordt het verschil natuurlijk weer groter. Ja, dat is een beetje jammer. Die ziektewet die kwam in het vorige regeerakkoord uh, boven tafel. Toen werd ineens bedacht dat de uitzendbureaus zelf twee weken uh, doorbetaling zouden moeten doen. Bovenop de premie die ze al aan het Uwv uh, betalen, vonden we een hele slechte zaak. Ja. We hebben tegenageerd. Die wet is daarna heel erg veranderd. in wezen ten goede. Een heleboel technische fouten uitgehaald. Het eigen risico dragen is aanmerkelijk verbeterd, wat ook een forse bezuiniging oplevert. Ja, en dit element is erin blijven hangen. Nou, nou is het natuurlijk zo dat het ook bedoeld is om prikkels te geven... om mensen aan het werk te houden of om te voorkomen dat ze ziek worden. Ja. Werkt dat dan niet voor flexwerkers? Nou, daar staan wij heel erg achter. Uh, uh, maar prikkels kan je ook op een andere manier geven. In het kortdurend verzuim hebben we eigenlijk heel weinig uh, problemen. Daar heeft uh, de ABU al sinds jaar en dag een convenant met het UEV. En uh, op het moment dat maar enigszins blijkt dat iemand op een, uh, door het werk ziek is... en op een andere plek wel kan werken, dan wordt er herplaatst. Dat heeft ervoor gezorgd dat het uitzend, uh, bij het uitzenden het ziekteverzuim... op uh, hetzelfde niveau uh, zich beweegt als in het overige bedrijfsleven. Bij het langdurig verzuim hebben we nog een uh, heel flink uh, probleem. Dat is ook het alternatief wat wij toen aan uh, sociale zaken hebben aangeboden. En daarin zit dat er heel veel moet gebeuren. Mensen die een half jaar en langer ziek zijn worden opgebeld, dan wordt er gezegd dat ze een gesprek kunnen krijgen... en dat er werk voor hun aan de orde is. Nadat gekeken is of ze dat ook daadwerkelijk kunnen... dan blijkt dat de helft ineens niet meer ziek is. Het is net Loerders. <lacht> uh, uh, uh, ja. uh, uh, maar ze hoeven ook de uitkering niet meer. Nou, dat betekent dat wij al die tijd voor niks de premie hebben betaald. En uit die hoofde heeft Kamp natuurlijk bedacht... ik moet prikkels uh, ja. inzetten en... Uh, uh, ook in dat inkomen ingrijpen om uh, uh, de mensen daadwerkelijk snel aan het werk te helpen. Ja, maar en, uh, waarom is uh, nou dat ja, toch niet en, goed? En, en, en dan is deze weg. Wat ons betreft uh, uh, niet uh, de voorkeursweg. Uh, de voorkeursweg is in een heel vroeg stadium. De mensen daadwerkelijk aan de arm pakken. Heel goed kijken of ze werkgerelateerd ziek zijn of echt ziek. Want in het geval van na drie maanden terug naar een loongerelateerde uitkering. Ja, dat, uh, dat zorgt ervoor dat de goede onder de kwade moeten lijden. Dus ja, dicht op de huid zitten werkt dan beter, zegt u te uitzitten en daar is het UIV uh, uh, steeds uh, verder in, maar zeker ook de bedrijven die voor eigen risicodragen hebben gekozen, dan sta je natuurlijk helemaal voor je eigen zaak. Dan heb je een verzekeraar en een organisatie die jou helpt om die mensen terug aan het werk te helpen. En ook daar zie je dan dat het aanmerkelijk effectiever is, ook gewoon omdat je er veel meer bovenop zit. Goed, hartelijk dank voor uw uitleg. Uit van der graag, directeur van de Bedankt. ABU. Goedemorgen. Door velen is hij bestempeld als de film over Die day De langste dag, oftewel The Longest Day... met sterren als Sean Connery, John Wayne en Robert Mitchum. Hij werd gedraaid in Normandië, gefilmd daar waar de invasie ook plaatsvond. Precies 50 jaar geleden draaide hij in de bioscoop. Correspondent Ron Linker ging terug naar de plek waar het allemaal begon. De klok van het plaatsje saint marie église op die day landde hier de parachutist op het kerkplein en eentje bleef aan de toren hangen. Iets wat nog steeds herdacht wordt, want er hangt nog altijd een pop met een parachute aan de kerk. Uiteraard was het een onderdeel in de film. De parachutist die zag hoe de bloedige strijd op het plein losbarstte. De man die zelf urenlang de klokken had horen luiden, is uiteindelijk doof geworden. Het stem belt. I've had him in my ears for 10 hours. Ding dong ding dong. Photo prise yeah. par een uh, journaliste à 3h du matin pendant le tournage du jour le plus long. Regardez. Madame Pantcoat bladert met haar dochter door het fotoalbum en ziet al die bekende acteurs weer. Ze hadden een restaurantje aan het kerkplein en deze foto is in het holst van de nacht genomen. Non ja, mais il y avait tellement de monde à Sainte-Mère pour le tournage du film. Beaucoup de scènes étaient tournées la nuit que on est au restaurant au bar et tout on pouvait pas fermer tellement qu'il y avait du monde pour consommer et tout. Non mais je me souviens bien. Car okts waren er filmopnames en dus was het restaurant soms wel 24 uur per dag open zegt de dochter. Voor Madame Pantcoat zelf was het alsof ze alles nog een keer beleefde. Want tijdens de echte D-Day, als 15-jarig meisje, stormde ze naar buiten. de Ik te tellement peur. qui Terwijl iedereen naar binnen vluchtte, uit angst voor het geweld, ging zij juist naar buiten. Nieuwsgierig is ze altijd geweest. Het was nieuwsgierigheid die de Amerikaan Edward Meeks naar Parijs had gebracht. De jonge toneelspeler studeerde in Frankrijk en meldde zich als stuntman toen hij later met zijn vriendin de film ging kijken bleef hij maar wijzen kijk daar word ik opgeblazen en daar val ik uit het raam ik heb said to her that's me that's me that just fell out the window there that's me i just got crushed by the how many times did you get killed in the I don't know at least 10 or 12 places in different uniforms Tenminste 10 tot 12 keer doodgegaan in deze film maar er was meer zegt de nu 78 jarige Meeks. Hij was daar niet zomaar als stuntman gekomen. Like I said, Lady Luck decided us to, to get us involved there, and that, uh, that opened the door en opened the way en had us meet the right people at the right time. Vrouwe Fortuna bracht hem naar de set. Weet Meeks. Want de Longest Day zou het startschot zijn voor een succesvolle carrière als acteur in Frankrijk voor hem. Het begon ermee dat de regisseur van de film wanhopig naar nog een acteur zocht. En die stuntmannen dan. Ach, dat zijn allemaal Fransen. Over there with the No, no, no, they're all French. I need an American. He said, Well, there is an American in there, and he has some stage experience, some theater experience. Well, go get him. En zo kreeg Meeks toch nog een rolletje. Robert Mitchum en hij liggen verschanst op het strand. En dan zegt Mitchum: Kom op, we gaan ten aanval. Maar hoe dan? Zegt Meeks. We hebben helemaal geen wapens. Dan pak je ze maar van de gewonden op het strand. Meeks bekent dat hij heel zenuwachtig was tijdens de opnames. Maar uiteindelijk is het allemaal toch nog goed gekomen. I leaned over towards Mitchum and I said, to Mr. Mitchum, I don't know if I could do it or not. We're going inland. What about weapons, General? Most of my men lost everything they had. They're not afraid to fight, but they gotta have something to fight with. Strike the dead and the wounded. Pick up anything that'll shoot. Robert Mitchum. Hoort u deze scène van the longest day. Tweede Kamer kiest vandaag de nieuwe voorzitter. Hoe gaat dat in zijn werk? Vijf vragen over de verkiezing van de Kamervoorzitter. Wie mag zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap? Voor deze post kunnen alle 150 gekozen Kamerleden zich melden. Hoe wordt de voorzitter gekozen? Het begint met dat je kandidaat stelt. Dan volgt een openbaar sollicitatiegesprek... tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer. Dan volgt er een geheime schriftelijke stemming onder de Kamerleden... En als iemand in de eerste ronde geen meerderheid haalt... volgt een tweede ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Blijft de voorzitter ook nog lid van de Tweede Kamer? Ja, de voorzitter is in de Tweede Kamer gekozen namens een bepaalde partij. Hij blijft in de Kamer en stemt ook mee. Wordt er flink gestreden om het voorzitterschap? De partijen willen graag de voorzitter leveren. Het is een erebaan, maar met invloed. Vroeger werd in de achterkamertjes over dit soort zaken onderhandeld. Dan kreeg de ene partij de voorzitter van de Eerste Kamer... en een andere partij leverde de voorzitter voor de Tweede Kamer. Of werd vicepresident van de Raad van State. Nu is het een openbare procedure. Hoeveel kandidaten zijn er nu? Het zijn er drie. Tot nu toe. Gerard Schouw van D66, Anouska van Miltenburg van de VVD... en namens de Partij van de Arbeid, Kadisha Ariep. Maar de aanmeldingstermijn loopt tot 12 uur vanmiddag. En dan hoort u dus meer over de verkiezingen. En eerst de kandidaten dus voor het voorzitterschap voor de Tweede Kamer. Directievoorzitter Omen van DSW legt zo nog maar eens uit waarom de zorgpremie bij zijn maatschappij niet omhoog hoeft. De verkeersinformatie eerst. Kees Kwart bij de AMB. 70 kilometer nog. Aan het einde van de spits, zoals wel vaker, wat aanrijdingen. Op de A1 bijvoorbeeld vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij 1 Brugge. 5 kilometer vielen vanaf knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen gaat het nog erg langzaam tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp. Op de A20 vanaf hoek van Holland naar Gouda. Bij Schiedam 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. Twee rijstroken zijn dicht. Het is al een tijdje mis op de A58-bergen op zo'n Breda. Bij Etteleur. Na een ernstig ongeluk is de rijbaan dicht. Gaat het verkeer via de vluchtstrook. Er staat 7 kilometer via de vanaf Rukven tot aan Etteleur. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knopende de stok richting Breda. Dat kan via de A17 en de A16 via Zevenbergen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Marcel Oosten. Daarna hoe die like a virgin. In Leusden wordt vanmiddag bekend welk bedrijf het klantvriendelijkst van Nederland is. Duizenden consumenten brachten hun stem uit. Hè? Verslaggever Jeroen Schutheiser ging langs bij een van de tien genomineerden. Mevrouw, goedemiddag. goedemiddag. Wist u dat expert uh, kans maakt op de titel klantvriendelijkste bedrijf? Ja, dat wist ik. Is dat terecht? Jazeker terecht. Servicegericht, Heel belangrijk. Oké, okay. was u een koffiezetapparaat aan het uitzoeken? Uh, ja, mijn vader. Ah, u wil lekker koffie zetten? Ja, hij is stuk. Komt u hier vaak? Ja, geweldig. Paul Wets, de hele winkelketen van jullie maakt kans op die prijs. Uh, ik stond ervan te kijken. En waarom stond u daarvan te kijken? Nou ja, dat zijn allemaal van die meestal wat kleinere winkeltjes... in kleinere steden en dorpen. Ja. Eerlijk gezegd dacht ik van... nou, die hebben het hartstikke moeilijk in deze crisistijd. We zitten inderdaad in elke stad en elk dorp... Want hoeveel winkels mm. hebben jullie? We hebben 150 winkels. Zijn dat allemaal zelfstandige ondernemers? Dat is precies het unieke wat ik u wilde vertellen. Uh, het zijn zelfstandige ondernemers. En het is veelal de ondernemer die ook in het dorp of de stad woont. Nou ja, onze klanten die komen uit een straal van ongeveer 45, 50 kilometer. Die komen speciaal hier naartoe. Omdat wij twee monteurs hebben in de buitendienst. Die witgoed monteren, repareren. Maar die ook gewoon verstand hebben, netwerkspecialist zijn. Maar daarmee ook uh, de juiste service kunnen bieden. En daar zijn mensen heel erg op zoek naar. Die lokale ondernemer, die ook van mond tot mond... want het heel vaak is van mond tot mond van... hé, hey, ik ben goed geholpen daar, je moet bij Jan zijn... of je moet bij Fred zijn, of degene die hier werken. Werk je met acht mensen, continu de focus op die klant gericht. En dat is denk ik uh, onze, onze, onze meerwaarde. Ja, meneer Wets, want steeds meer gekocht via internet. Ziet u nou dat er dan uh, klanten uiteindelijk naar u gaan bellen... omdat ze er zelf niet uitkomen met... Uh... Dat spulletje wat ze gekocht hebben online. Ja, dat zie ik steeds meer en meer gebeuren. En dan zie je ook eens dat die consument met die spullen naar de winkel toe komt. En dat is dan een audio device en dat is een tv en dat is een printer en dat is een laptop. En van goh, uh, ja, nu moet het allemaal gaan werken onderling met elkaar. Kunt u mij helpen? Ik denk dat wij daar in uh, de toekomst een hele belangrijke rol in kunnen gaan spelen. U gaat erop inspelen? Wij gaan er absoluut op inspelen. Willem Brethouwer is van marktonderzoeker Market Response. Hoe zit het met die klantvriendelijkheid bij bedrijven? Het is in het algemeen behoorlijk goed. Maar ik hoor om me heen altijd ontzettend veel klaagverhalen. Ja, maar dat noemen wij in ons vak selectieve perceptie. Natuurlijk klagen mensen, maar wij hebben met deze prijs voor klantvriendelijkheid... juist de positieve kant willen belichten. U heeft het over uh, regeltjes hè, die bedrijven moeten kennen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat ze een aantal basisprincipes toepassen... in de manier van klantbehandeling, in de manier van klantbejegening... Het gebeurt nog wel eens dat men uh, in de reclame iets belooft... maar dat men dat niet na kan komen. Nou, daar ergeren de consumenten zich aan. Dus dat is zo'n spelregel. Een ander punt is dat men graag wil dat, een, dat personeel deskundig is. Je kan tegenwoordig uh, alles en overal kopen... maar waar men om vraagt is deskundig personeel. Nou, dat is nou net zo'n item dat dit jaar een beetje onder druk staat. En misschien komt dat wel door de crisis. Daar bezuinigen winkels op. Ik kan me dat voorstellen dat men daar uh, op bezuinigt... in termen van, ik doe wat minder aan trainingen... want daar hebben we wat minder geld voor. En dat is heel dom. Dat is ongelooflijk dom. Want met uh, vriendelijk personeel haal je extra omzet binnen. Ja, natuurlijk. En wat nog veel belangrijker is, je houdt klanten vast. En in deze tijd gaat het er natuurlijk om... dat je je klanten vasthoudt, dat je je klanten bindt. Dat is het allerbelangrijkste tegenwoordig. Ja, meneer Wets... Houden jullie er echt rekening mee dat die prijs vanmiddag voor jullie is? Ja, zeker. Naar aanleiding van dit interview begin ik wel zo langzaam de rekening mee te houden... dat de prijs toch deze kant op gaat komen. Ik weet van niks. U weet van niks. Maar we zullen het afwachten. Dat zou ik doen. Goed, en wie het meest klantvriendelijks bedrijf van Nederland is... leest u later vandaag op nos.nl. Maino Remmers volgt wel de hele ochtend op zijn tocht... langs de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. En ik hoor klimgeluiden, Mino, Jij gaat onder de grond. Zeker. 18 meter diep ligt de tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn. En ik loop met Duco variant mee... En we komen nu, de reizigers hebben dat niet in de gaten... die hier gewoon bij het Centraal Station instappen. Maar er is een klein houten deurtje. En daarmee kom je in het nieuwe gedeelte. Er staat nog een beetje water, maar we komen in een soort betonnen kathedraal. Absoluut. Dit is inderdaad de ondergrondse kathedraal, noemen wij het. Of de bouwers het. En ja, we staan hier zo'n 18 meter diepte. En vanaf daar maken, maken, zijn we nu bezig met het maken van een verbinding... met het tunneldeel wat onder het Centraal Station vorig jaar is afgezonken. Echt een uh, Hollandse gloriestuk. Ja. We staan in een ruimte die is inderdaad een meter of tien hoog. Het, het is echt net een, een kerk eigenlijk. En daar zie ik een stuk tunnel dat is al veel eerder ingevaren. Dat is een tunnelstuk onder het Centraal Station door. Ja, Priscilla heet ze. Priscilla inderdaad. Ja, we zijn nu Wendy aan het afzinken in het, in het we ei. We zijn nu Wendy aan het afzinken. <laughs> ja, daar waren we vanochtend bij. Hè? Dat, dat 12 miljoen kilo wegende tunneldeel wat nu afgezonken wordt onder het ei. Daar waren we vanochtend bij. Dat gebeurt vanmiddag. En dat moet hier naadloos op aansluiten. Absoluut, ja. En uh, ja, Zij weegt uh, Priscilla wat de, die de zon in het station zit, Die weegt nog iets zwaarder dan 20 miljoen kilo. En um, ja, dat is echt uh, bijzonder, want we moesten een compleet nieuwe fundering onder het centraal station maken. Vervolgens het station iets optillen? Inderdaad, het station iets optillen, zodat we de oude funderingen weg konden halen. Zo'n 3000 houten heipalen. En vervolgens konden we het in verbinding maken met het water van het ei. En voor het Eerste Wereld is er toen een tunnel onder, het, onder een bestaand gebouw gevaren. Dus het ei klotst hier achter die muur waar wij nu staan, daar klotst het tegenaan? Ja, min of meer. Ja. Ja, we hebben nog een klein stukje tunneldeel erachter. Dan zijn we bij het, bij het busstation. En daarachter komt het tunneldeel, andere tunneldeel aan te liggen. Bouwijzers, hekken, uh, bouwmaterialen... verlicht door grote witte schijnwerpers. Reels ligt er nog niet. De afbouw is relatief eenvoudig. De afbouw is inderdaad relatief eenvoudig. Maar we moeten altijd een slag om de arm houden. Zeker met, uh, met het tunnelveiligheidssysteem. Zo'n dus 70 stuks inbouwen. En daar ligt onze focus wat betreft de afbouw ligt er heel erg... Nou druk ik op. Ja, wanneer kan ik instappen? Vanaf oktober 2017. <laughs> nou, dat duurt nog even. Wij nemen afscheid van dit uh, huzarenstukje Vanmiddag om drie uur wordt Wendy heet ze? Hè? Wendy, ja. Van 12 miljoen kilo uh, geconditioneerd afgezonken, zoals het dan zo mooi heet. Uh, later deze maand volgen de andere twee tunneldelen. En dan over een maand of wat worden die leeggepompt. En dan kun je hier, waar ik nu sta, onder het Centraal Station, zo naar noord lopen. Meino Remmers bij de aanleg van de Noord-Zuid-Tunnel. Nul euro premieverhoging voor de zorgverzekering van DSW. Het bedrijf is de eerste die de premie voor volgend jaar bekend maakt. Doorgaans volgen de andere verzekeraars DSW. Bestuursvoorzitter Omen zegt dat hij de premie gelijk kan houden... doordat er slim wordt ingekocht. Het succesvolle inkoopbeleid van, van alle verzekeraars moet ik erbij zeggen... op het gebied van inkoop van geneesmiddelen... dat heeft zo zijn vruchten afgeworpen... Uh, die kosten zijn behoorlijk stevig gedaald. En die ontwikkeling zal zich in 2013 versterkt doorzetten, denken wij. Maar goed, iedereen, meneer Omer, praat natuurlijk over stijging van de kosten in de zorg. De forse stijging, dat is echt een probleem voor de toekomst. Is het dan zo dat u de verdiensten weet te compenseren? U verdient er anders weer op terug? Nou, u moet er wel rekening mee houden... dat het verplicht eigen risico omhoog gaat van 220 naar 350 euro. En dat betekent extra kosten gemiddeld per Nederlander van 80 euro. Ja, dus je gaat het, dan ga je het op een andere manier toch betalen. Ga je er toch meer voor betalen? Je gaat in het, op het totale pakket meer betalen. Ja, maar waar rekent de minister bijvoorbeeld niet goed? Zij zegt uh, ongeveer 20 euro per jaar erbij. Hoe berekent zij dan anders? Nou, de minister eh, maakt altijd de voorspelling... van de kosten voor ziekenhuiszorg, de GGZ en alle andere kosten. Meestal zit ze voor de kosten van ziekenhuiszorg en de GGZ... aan de lage kant en voor alle andere kosten aan de te hoge kant. En eh, ja, dit jaar helemaal. Zij baseert de miljoenennota op de gegevens uit 2011. Ze hebben dus kennelijk onvoldoende gezien... welke ontwikkelingen er in 2012 eh, aan de hand zou zijn... En ze hebben dat in ieder geval ook niet meegenomen voor de berekening voor 2013. Nou, dat leidt tot een aanzienlijk verschil. En dat leidt er dus toe dat wij de premie onveranderd kunnen laten. En uh, ik uh, taxeer dat alle andere verzekeraars dicht bij ons in de buurt zullen blijven. Ja, daar zullen we het zo nog even over hebben. Want meneer Ome, u bent misschien ook niet helemaal eerlijk. Hè? U zou misschien toch ook wel een kleine stijging moeten doorvoeren, toch? Nou, ik kan u alleen zeggen dat onze premie heel scherp is. Ja. Dat, uh, dat geef ik toe. Neemt maar u met ik... iets minder uh, uh, winst genoegen? Ja, maar dat komt omdat, en dat geldt ook voor alle verzekeraars... de winst over 2012 haast onmaatschappelijk hoog zal zijn. Kunt u dat nog even verklaren? Hoe zit dat? Nou, dat komt omdat die daling van de geneesmiddelenprijzen er in 2012 uh, behoorlijk uh, heeft ingezeten. Ja, dat leidt gewoon tot extra winsten voor alle verzekeraars, want die ontwikkeling die er bij ons is, is er bij iedereen. En dat berekent u dan uh, graag door aan uw klanten? Ja, dat vind ik onze plicht. Maar ik, ik heb ook uh, stellig de indruk... dat ook alle andere zorgverzekeraars dat zullen doen. Ja, maar om toch nog even op die vraag terug te komen... want eigenlijk als je dat vastgestelde basispakket bekijkt... dan zou u ook op een iets hogere premie uit zijn gekomen. Nee, ja, op dit of misschien 1 euro per maand hoger. Maar ja. uh, daar zou het mee gedaan zijn. Voorzitter, Omen van Zorgverzekeraar DSW. En de verwachting is dus dat de andere zorgverzekeraars niet veel zullen afwijken van de nullijn van DSW. Bij de half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De Caro neemt het over. Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen. Ga ik ga praten met de burgemeester van het Keurige Haarlem. Hij heeft een alternatief voor de wietpas. klaarblijkelijk ook een probleem in het Keurige Haarlem. Namelijk het wietkeurmerk. En hij hoopt dat andere burgemeesters zijn plan gaan overnemen. Verder minister Jan Kest de jager van Financiën gaat onderzoeken... of er een tuchtcollege moet komen voor bankiers. Uh, Zo'n college is kortzichtig en gaat niets veranderen... zegt hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn. En in Amerika worden binnenkort de liefdesbrieven van Jozef Goebbels geveild. Huh? Die schreef klaarblijkelijk. Ja, blijkbaar. de teksten. Wordt den Totaan Kriek ook nog. Liefdesbrieven. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half tien. Door Ad Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk in een kolenmijn in het noordwesten van China... zijn twintig mijnwerkers omgekomen. Het ongeluk gebeurde toen twee stalen kabels braken... en de karretjes met de mijnwerkers erin in de diepte verdwenen. Volgens Chinese media hebben veertien mijnwerkers het ongeluk overleefd. De meeste tips die bij meldmisdaad anoniem binnenkomen zijn bruikbaar. Bij 83 procent van de meldingen kan de politie in actie komen... zo meldt de tiplijn bij 10 tienjarig bestaan. De helft van de tips gaat over drugs. En ook over fraude komen veel tips binnen. En het aandeel Facebook is op de beurs in New York gisteravond zwaar onderuit gegaan. Bij het sluiten van van de handel stond Facebook op ruim 9% verlies. Het aandeel is nu 20,79 dollar waard. Bij de introductie in mei dit jaar moest er nog 38 dollar voor worden betaald. wordt vooral getwijfeld aan de reclameinkomsten bij Facebook. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. 40 kilometers het staat er nog. De dagelijkse file is lossen los in een vlot tempo op. Maar er zijn toch een aantal bijzonderheden. Wat aanrijdingen hebben we gezien het laatste uurtje... Op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Inbrugge 2 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A4-hoofdvliet richting Vladingen, de het ketelplein 5 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding op de A20 richting Gouda vanuit hoek van Holland. Tussen Vladingen West en Schiedam 3 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. En Een stukje verderop richting Gouda opnieuw de aanrijding bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer vanaf Spaanse polder, en daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Verder daar, 58, Bergen op Zoom richting Breda, 6 kilometer. Tussen sint willeboort en Etteleur. Dat was een aanrijding, de rijstroken zijn weer vrij. Als u niet wilt aansluiten in de file... kunt u nog altijd beter ombreiden vanaf knooppunt de stok via Zevenbergen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Haarlem komt met een alternatief voor de Wietpas. Een tuchtcollege voor bankiers is kortzichtig. Helmoet Kool maakt zijn comeback in Duitsland en het ochtendhumeur van Mart Het is 2 over half 10. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Maria de Weers is vanochtend op Noord-Beverland. Want niet alleen in Haren, maar ook in Zeeland maken ze de balans op na een uit de hand gelopen feestje. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgenerland.nl. Niet de wietpas, maar een keurmerk voor koffieshops. Dat is dé manier om overlast rond softdrugs echt aan te pakken, zegt burgemeester Ben Snijders. Dat is de burgemeester van Haarlem. Binnenkort voert hij het keurmerk in. Meneer Snijders, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor keurmerk? Uh, nou, de bedoeling is om uh, de koffiesophouders uh, medeverantwoordelijk te maken voor, uh, voor een uh, verantwoorde verstrekking van softdrugs en voor uh, de rust en orde in de omgeving. Ja. We hadden het al over het keurig halen, maar we willen het graag ook keurig houden. Ja, wat is het en, voor en, keurmerk? Wij... Ja, nee, precies. Maar um, er wordt nu in der landen uh, geëxperimenteerd met die wietpas, onder andere in het zuiden van het land en in de grensregio's. En uh, daar, ja, daar horen we niet zulke goede berichten over. Nee. En mensen willen zich niet laten registreren. En dat betekent dat er toch weer heel veel handel op straat is en zo. En er misschien ook wel allerlei uh, gevaarlijke spullen verkocht worden. Ja. Dus nou ja, ik heb hier in Haarlem een hele historie met de waarbij We hebben, uh, eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar stonden en ik veel moest sluiten. En op een gegeven moment kwam eruit van waarom gaan we niet beter samenwerken en nemen jullie ook je verantwoordelijkheid. Ja. En toen is die gedachte over dat keurmerk uh, naar boven gekomen. En dat hebben we uitgewerkt. Ja, maar wat is het nou voor keurmerk? Nou, het komt erop neer dat uh, de koffiesophouders een heleboel extra... Uh, maatregelen en voorzieningen moeten treffen. Dus ze moet dan een groot aantal voorwaarden voldoen. Als ze daaraan voldoen, ik zal straks even erop ingaan wat het is... dan krijgen ze dat keurmerk. En dat betekent dat als er dan toch nog overtredingen zijn... Ja. dat uh, de sanctie die ze dan krijgen... en die sanctie is meestal een sluiting voor een bepaalde duur... dat die dan lager is dan als je niet een keurmerk hebt. Dus er zit voor hen ook nadrukkelijk een, uh, een belang in. Dat begrijp ik. Maar wanneer, wanneer krijg je nou zo'n keurmerk? Nou, je moet uh, om te beginnen uh, door de bibop geweest zijn. Dus je, uh, je doopzeel wordt gelicht om te kijken of je geen criminele antecedenten hebt. Dus of de vergunning niet misbruikt wordt voor criminele activiteiten. Ten tweede moet je uh, bij de ingang moet je, van je coffeeshop moet je een sluis hebben. Zodat uh, uh, minderjarigen absoluut niet binnen kunnen komen. Want dat is iets wat nu nogal eens gebeurt. Het is druk in zo'n coffeeshop. Er een minderjarigen binnen. Op dat moment is er controle. En dan, ja, dan is de, de coffeeshophouder natuurlijk een overtreding, want er mogen minderjarigen binnen zijn. En verder eh, zijn er afspraken over uh, de periodieke uh, ja, keuringen van de waar die zij uh, verkopen. Dus dat is het volksgezondheidsrespect. Ja. En tenslotte uh, zijn zij ook mede verantwoordelijk voor... Uh, nou ja, de omgeving. Dus er is vaak overlast met dubbel parkeren en zo. En dat gaan ze dan zelf ook proberen te voorkomen. Ja, maar het, het voorkomt niet dat er allerlei toeristen daar de coffeeshop in gaan, toch? En dat was nou net in de zuidelijke steden zoals Maastricht en Roosendaal het probleem. Ja, dat is zo. Maar nou, daar heb je dat, is dat probleem ook niet hè? in het keurige Haarlem, toch? Nou ja, we hebben hier een prachtige musea waar ontzettend veel toeristen op afkomen. Ja? Maar, maar komen die voor de musea af en de schilderijen nee, ja, precies... of komen die voor de, voor de wiet? Nee. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Dat is een ander type toerist. En, ja. uh, en daarom is die, is die uh, wietpas misschien ook wel een beetje... Wat, uh, is, is misschien een beetje een golfmiddel. En heel bruikbaar misschien, hoewel de praktijk anders laat zien... juist in die grensstreken. Maar wij hebben hier niet... Wij hebben hier niet dat soort uh, uh, uh, toerisme. Nee. En daardoor is het jammer dat wij wel mee moeten, zouden moeten in dergelijke maatregelen... terwijl we daar eigenlijk alleen maar mee achteruit boeren. Ja. Nou goed, u bent uh, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters... en we hebben ook even met de gemeente Maastricht gebeld... ook naar uw collega daar, Onno Hoes, en de, de Zijnen. Ja. En daar zeggen ze, ja, die Snijders die heeft makkelijk praten... want hij heeft al die uh, Belgen en Fransen niet... die daar uh, de grens over komen om, uh, om stoon door de straat te lopen. Nee. Klopt. Maar dat, kijk, het is overigens niet zo dat ik dit in mijn hoedanigheid als voorzitter van het genootschap doe, maar als nee. andere burgemeesters dit goede plan over willen nemen, dan zijn ze natuurlijk welkom. Ja. Maar het gaat erom, uh, ik, ik begrijp juist dat het in die grensrekken niet zo goed gaat en de kloof de, de, uh, de, de van dit verhaal is dat die koffieshophouders inzien dat ook zij verantwoordelijkheden hebben en dat zij ook iets te verliezen hebben als zij zich niet uh, ook uh, aan die regels houden en... Uh, en meer dan dat, om iets extra's te doen dan de gedoogcriteria zoals die op dit moment gelden. Dat ja. is de bedoeling. Goed, je brengt de rust op straat terug, dat zegt u eigenlijk met zoveel woorden, toch? En ja. u zorgt dat mensen niet uh, veel te jong uh, aan het blowen gaan of met uh, rotzooi in hun lijf naar huis toe gaan. Ja, en maar nogmaals, het gaat erom ook die coffeeshophouders mede verantwoordelijk te maken. Want we stonden hier uh, lijnrecht tegenover elkaar. Maar ja. nadat er op een gegeven moment uh, nou ja, er veel, uh, ontzettend veel sluitingen en hoge sancties waren hebben de koffie shopbouwers ook gezegd... Van, nou, laten we nou eens kijken over hoe, hoe wij ook een bijdrage kunnen leveren. Ja, ja. En dat is volgens mij een goed middel... En misschien niet voor de grensstreken... maar in ieder geval wel voor steden die niet uh, dat drugstoerisme hebben. Ja. Nou, uh, gaat minister Opstelten... Ivo Opstelten van uh, Veiligheid, aanpakker, die man... Uh, die gaat uh, de wietpas in oktober evalueren. Uh, vindt u dat dat ding gewoon van tafel moet... omdat hij in de praktijk niet blijkt te werken? Dan vraag ik het ook even in danigheid als voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, zoals u begrijpt. Nou ja, dan zou ik enorm vooruitlopen op die evaluatie. Maar nou, dat was ook de bedoeling van de vraag, ja. eigenlijk. <laughs> dat begrijp ik. Maar nee, laten <laughs> we dat nog gewoon afwachten. Maar ik denk... Oh, wat ik er zo over lees en hoor, dat het dat er nogal wat bezwaren aan kleven. En dat zal ook de reden zijn voor die evaluatie. En dan voor in ieder geval voor, voor steden die niet uh, in die grensstreken liggen en die, drugs, dat die overlast van het drugsturisme hebben, is dit een in aanmerking komend alternatief. En ik ja. zou het dus jammer vinden als wij wel hier aan die wietpas moeten, terwijl we dan eigenlijk alleen maar weer uh, straathandel krijgen en ja. allerlei gedoe. U zegt eigenlijk, mijn plan is beter dan die wietpas. Nou wordt die op 1 januari landelijk ingevoerd, althans dat is nog steeds het plan. Zou dat dan niet van tafel moeten als u nu al een beter de oplossing heeft? Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat uh, de minister uh, ook uh, naar, uh, naar dit keurmerk zal kijken, zoals we dat in Haarlem bedacht hebben. Ja. En uh, nou ja, dan heeft, hij, dan heeft hij ook wat te kiezen. Ik heb ik, uiteraard zo, uh, het, vanuit het keurige Haarlem <laughs> het keurmerk <laughs> naar uh, de minister opgestuurd, zodat ja. hij er kennis van kan nemen. Maar ja, goed, u vindt uw eigen plan beter dan die Wietpas, dus het lijkt me dan in de lijn ja. de verwachting ligt, ligt, liggen dat u vindt dat dat ding per januari niet landelijk zou moeten worden ingevoerd. Nou, ik denk dat wij er in Haarlem uh, uh, niet veel aan hebben, beter, uh, beter gezegd. Ik denk dat we er uh, op achteruit gaan. En, uh, niet we nou ja, dus? Wat mij betreft, in, uh, nee, in, in Haarlem en vergelijkbare steden niet. Maar laat ik er helder over zijn, als de minister die wietpas pas gewoon handhaaft en er is een goede wettelijke basis voor dan gaan wij uiteraard ook die wietpas hier gewoon invoeren. Want we zijn wel natuurlijk zo keurig... dat we ons netjes aan de landelijke regels houden. Keurige burgemeester vanuit het keurige Haarlem. Maar het, de boodschap is duidelijk. Uw idee ja. is beter dan die wietpas. Ja. Ik dank u wel, meneer Snijders. Oké. Okay, Fijne dank dag, dag daar. Van. Dag. dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Inwoners van Kamerik moesten opnieuw een middeleeuwse belasting gaan betalen. De 13e penning. Maar volgens de Hoge Raad is de belastingplicht verjaard... als die de belasting 30 jaar lang niet is geheven. Na hoeveel jaar verjaard de gewone belasting eigenlijk... is de vraag aan hoogleraar Belastingrecht Gerard Meussen. Wat betreft de inkomstenbelasting, vernootschouwbelasting, daar is de termijn voor het opleggen van een aanslag drie jaar vanaf het einde van het kalenderjaar. Daarnaast gelden er termijnen waarop de inspecteur op de aanslag kan terugkomen. Dat is de zogenaamde navorderingstermijn. En die is vijf jaar, maar dan moet er sprake zijn van een fout of de belastingplichtigen moeten te kwade trouw zijn. En dan hebben we nog een langere termijn, dat is twaalf jaar. En dat geldt als iemand buitenlandse of niet heeft opgegeven. Dan is er ook nog zoiets als wanneer verjaagt er een belastingschuld, Dus er is al een aanslag opgelegd, maar mensen betalen niet dat is ook weer een termijn van vijf jaar. Nou, er ligt een wetsvoorstel... en daarvoor zou er dan een verlengde navorderingstermijn gaan gelden... van vijf naar twaalf jaar voor mensen die te kwaad op trouw zijn. Die dus willens en wetens belasting ontduiken. Begrijpt u wel? Dat was het antwoord van Gerard Meus. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Noord-Beverland. En daar is Marielle Beers. In natuurgebied de Schotsman. Dat ligt tegen het Veerse Meer aan. En Karel uh, Leeftik is hier boswachter. Er komen hier jaarlijks honderden mensen uit binnen en buitenland. Om dit gebied te bezoeken. Wat is hier zo bijzonder aan? Het is een heel, heel open, uh, open gebied zoals je ziet. Een stuk bos met een enorme grasvlakte. Uh, grasland. En het grasland is nou juist heel, heel uh, mooi. Omdat er ontzettend veel uh, zeldzame plantjes uh, voor, uh, voorkomen. Met name orchideeën. Nou zie ik nu helemaal geen orchideeën. Sterker nog, ik zie een... Omgeploegd modderveld. Ja, nou ja, dat je geen nog ideeën ziet, dat klopt. Want ze zijn uitgebloeid en we hebben onlangs gemaaid. Dus dat je zou nog hele kleine restjes kunnen zien. Wat betreft het ongeploegde veld, dat heeft te maken met de illegale houseparty die hier afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden. Want niet alleen in Haren was het feest, ook in Zeeland, op Noord-Beverland... Ja. Meer, meer dan 900 man... Zo ongeveer, ongeveer 800, 900 man die hier een feestje vierden op een, op een zevental locaties hier op het, op het grasland. Nou zijn we hier net naartoe gewandeld vanaf de parkeerplaats. Dat was nog een heel uh, wandeling. Het lijkt me niet de meest voor op de hand liggende plaats voor een feestje. Nee, maar uh, het is natuurlijk wel een afgelegen plek. Dus het duurde ook even dat men het door had dat er een feest gaande was. En iedereen had auto's bij. Dus wat dat betreft was het geen probleem. De toegangs, uh, of de slagbomen zijn weg, weggehaald. En men is via paden, paden en voetpaden is men binnengekomen. En dat is nu na de regenval een enorme ravage geworden? Ja, het is één grote uh, circus van, uh, van sporen en modder en water en, uh, en rottigheid. Het, het, het ziet er niet uit. We lopen er even naartoe, voor zover dat mogelijk is. Uh, want u, weet, u werd dus gebeld, of u werd op de hoogte gebracht, dat hier een feest bezig was. En toen bent u hier naartoe gegaan, hè? Ja, toen ben ik hier naartoe gegaan. Het was tegen een uur of negen ochtends. En toen, nou, toen was de politie er al. Het, het terrein was op zich ook al afgezet door de politie. Dus er konden geen nieuwe feestgangers bijkomen. En het feest was natuurlijk in, in volle gang. Het was vanaf een uur of vier, vijf in de ochtend was het, was het bezig. En ja, dan sta je daar als boswachter in je eentje. Uh, wat doe je dan? Ja, niks. Even navraag doen bij de politie wat er, wat, wat, eigenlijk, wat er gaande is. En voor de rest kun je ook eigenlijk helemaal niks, niks doen. Je, je staat met 800, 900 man die allemaal op feestjes aan het vieren zijn... En ja, je moet afwachten wat de autoriteiten gaan doen, want op zich kunnen wij eigenlijk niks als boswachters. En heeft u ze nog geprobeerd te vertellen dat het een heel kwetsbaar gebied is hier? Ja, we hebben met een heleboel van die gasten hebben gesproken, op zich heel aardige jongens en meisjes over het algemeen. En inderdaad proberen te vertellen waarom dat gebied nou zo, zo kwetsbaar of zo bijzonder is. Ja, en goed, bij de ene komt dat wat meer aan dan bij de, bij de ander. Maar over het algemeen ziet men, of men zag eigenlijk alleen maar een grasveld. He, zo ziet het er ook uit. Het ziet er ook uit als een grasveld. Je ziet op dit moment niks boeien, dus ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Maar nogmaals, het is gewoon een heel kwetsbaar gebied met een heel bijzondere flora. Nou, u zegt net grasveld. We staan er nu, sop, sop, sop. Het is, het is gewoon echt een modderpoel met een met, met, met sporen van 20 centimeter uh, hierin. Wat moet er gebeuren? Hier komt geen orchidee meer te groeien, denk ik. Nee, nou goed, dat eventjes een beetje afwachten natuurlijk. Natuur is wel sterk wat dat, wat dat betreft. Maar wat hier moet gebeuren, ja, er zijn, zijn twee opties. Je zou al die sporen kunnen dichtmaken. Gewoon bulldozers de zaak, zaak dik, dichtmaken. Dan krijg je die orchideeën waarschijnlijk niet terug. Dan krijg je allerlei planten die, die je waarschijnlijk niet, niet wilt. Onkruiden als akkerdistel. Je zou ook kunnen zeggen van nou, we halen heel die bovenlaag weg. En het hele proces moet weer opnieuw nieuw beginnen. Dus je, je voert in feite de aarde af. Uh, heeft u al enig idee wat de schade is? Ongeveer. Uh, we denken dat de schade wel in 10.000 euro uh, loopt. In Haren hebben ze een aantal jongelui aangehouden. Zijn hier ook aanhoudingen verricht? Er zijn twee aanhoudingen verricht en alle kentekens zijn in elk geval genoteerd door de politie. Nou, misschien is het dan een goed idee om al die mensen die hierbij betrokken zijn als alternatieve straf uh, de boel te laten helpen opruimen. Nou, dan, uh, zou, zou, uh, dat zou nou een leuk feestje zijn. Ben ik helemaal met u eens. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Straks Helmoet Kool maakt een comeback in Duitsland. Maar eerst. 3, 2, 1, goal. Deze dag. 1996. Michael. What do you think of your Duitse audience? Hallo, Michael. Uitzinnige fans bij het Amsterdamse hotel van Michael Jackson. Deze dag in 1996 bezoekt de King of Pop voor de laatste keer Nederland. Jackson-fan Millie Breinburg staat midden in de mensenmassa. Welkom in Amsterdam. Nou, er waren dranghekken neergezet. En uh, de politie die probeerde dat een beetje te begeleiden. Maar het liep zo uit de hand dat, uh, dat op het moment dat hij natuurlijk naar de hek wilde komen om zijn fans te begroeten werd hij tegengehouden door de politie. En tussen de politie en de bodyguard van Jackson ontstond ruzie... omdat de superster zijn fans niet mocht ontmoeten. Ja, dat was ruzie omdat Michael druk uh, En op dat moment ja, moet een bodyguard natuurlijk ingrijpen... want daarvoor is hij ingehuurd. De bodyguards die dachten dat ze hier de dienst uit konden maken. Maar uiteindelijk is het toch nog steeds Amsterdamse politie die hier de dienst uitmaakt. Dus vandaar dat er even wat tumult ontstond. Maar dat was eigenlijk maar heel erg kort. Ja. Zo, en we hier vijf meter voor van me vandaan? Mensen die geen fan waren, stopten gewoon massaal op de bruggen. Op elkaar, die, die mensen die met fietsen, die, die wisten niet wat er aan de hand was. Die stapten van de fiets af, die kwamen ook kijken. De auto stopte gewoon massaal op de weg. Alles stond stil, hè? het hele verkeer lag plat op dat moment. Dus er kwamen steeds meer mensen bij. En hoeveel dat waren, nou, dat kon ik echt niet meer tellen hoor. Daar was ik ook niet meer bezig. Ik was echt uh, op Michael aan het focussen op dat moment. Michael, what do you think of your Dutch audience? I love Het is wel leuk dat hij zo dichtbij kwam en wilde komen, ook, weet je wel. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, hij gaat gelijk zo het hotel in of zo, of hij groet eventjes. en dan, Nee, hij wil echt naar ons toe komen. en Dat zou juist het moment zijn van, hé, hey, ik ga mijn hand kunnen geven. Millie Bruinburg, Michael Jackson fan over het laatste bezoek... van de King of Pop aan Nederland deze dag in 1996. En aan het slot deden ze nog niet in de jaren 80. Cindy Loper was dat met Girls Just Wanna Have Fun. Het is uh, acht minuten voor tien bijna. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. We gaan naar Duitsland, want uh, vandaag is het de dag van de comeback van Helmoet Kool, weet u nog wel. Uh, de man die na 16 jaar bondskanselierschap van Duitsland via de achterdeur afging. Zijn partij, het CDU, lag, uh, had onder zijn leiding illegale financiering ontvangen. Dat was toen de beschuldiging en dus moest hij het veld ruimen. Rob Savelberg in Berlijn, goedemorgen. Um, hoe gaat het nu met hem? Niet zo goed, hè? Nee, Helmut Kool zit al uh, zeer lange tijd in een rolstoel. Dus het grote lichaam van deze enorme man die de euro en ook de EU gemaakt heeft uh, tot wat hij nu ongeveer ook is. Dat grote lichaam, ja, dat zit nu in die rolstoel. Hij kan uh, nauwelijks uh, lopen of eigenlijk helemaal niet lopen. Kan nauwelijks na uh, een zware ongeluk, uh, zeer uh, gevallen. En uh, ja, Kool loopt een beetje op zijn laatste... Beentjes om het zo te zeggen. en ja. Vandaar ook dat uh, Merkel uh, nu een goed moment ziet om hem uh, ja, in het zonnetje te zetten op want, het moment dat hij er nog is. Ja, want wat gaat er dan precies vandaag gebeuren? Nou, vandaag is het voor het eerst uh, sinds uh, meer dan tien jaar dat Kool ja, in zijn partij, en hij is eigenlijk die partij, de christendemocratische CDU, uh, terug is in de Bondsdag en... Uh, er wordt herdacht dat hij in 1982 voor het eerst kanselier werd. Er is niemand die zo lang kanselier is geweest, 16 jaar. Dus ja, Kool is eigenlijk Duitsland. En voor het eerst komt hij nu weer terug. Hij was erevoorzitter van de partij, maar omdat hij zwart geld heeft aangenomen uh, van uh, illegale sponsoren... Ja, toen heeft de CDU gezegd, uh, dan moet je dat erevoorzitterschap maar... Neerleggen, moet je uh, laten rusten. En ja, nu is uh, de verloren zoon eigenlijk weer terug op het, uh, op het oude bureau. Ja, We zagen hem al even bij de herdenking van de val van de muur, hè, onder de Brandenburger Tor. Toen uh, was hij daar ook. Misschien kan me herinneren dat hij op een podium zat met Hillary Clinton ook. Bijna niet uh, uh, verstaanbaar. Ja, hij, hij, hij spreekt zeer uh, zwak. Um, een van de problemen is ook dat niemand precies weet wat Helmut Kohl denkt. Maar bijvoorbeeld, uh, belangrijk daarbij is dat. Uh, ja, dat Helmut Kool natuurlijk niet goed kan spreken nauwelijks kan schrijven. En dat zijn vrouw, zijn nieuwe vrouw die 35 jaar jonger is, nu voor hem spreekt. Dus ja. uh, men weet niet of dan Helmut Kool spreekt of zijn nieuwe vrouw. Juist, want dat moeten we even uitleggen. Uh, uh, de, de vrouw met wie hij lang getrouwd was, had last van een licht uh, allergie... en heeft uiteindelijk een einde aan, aan haar eigen leven gemaakt. Uh, uh, Kool was toen al diep gevallen, uh, hertrouwd met een vrouw... die nu alles en iedereen uh, op een paar mensen bij hem weghoudt, klopt hè? Ja, precies. Dus vrouw Hannelore, ja, die heeft haar hele leven gewacht tot Helmut Kool eindelijk naar huis zou komen. Want die was natuurlijk altijd onderweg uh, politiek maken. En. Uh... Ja, ook zijn zoons die uh, wilden eigenlijk dat papa eens een keer naar huis kwam. Maar papa kwam niet naar huis. En uh, ja, momenteel is het zo, hij heeft nu een nieuwe vrouw sinds Lore zelfmoord heeft gepleegd. En de twee zoons die komen er ook in het huis niet meer in. De laatste is er zelf de politie moest komen om de zoons uh, van het uh, perceel te verwijderen. Omdat ze hun vader wilden zien. En ze waren ook niet uitgenodigd op de trouwerij. En het probleem is een beetje dat ook alle oude vrienden van Helmond Kool, die ook graag met Kool zouden spreken of hem willen zien, uh, niet meer naar binnen mogen. Ja, Toch horen we af en toe, omdat ik meen dat de hoofdstuk van Der Spiegel hem nog wel af en toe ziet. Klopt hè? Nee, Kohl heeft eigenlijk, uh, zolang hij leeft, een uh, enorme uh, haatverhouding met Der Spiegel. Omdat Der Spiegel altijd uh, kritische stukken over hem schreef. En Kohl heeft bijvoorbeeld altijd interviews aan Der Spiegel uh, geweigerd. Ah. Uh, aan het grootste blad, uh, onderzoeksblad van Duitsland dus eigenlijk. Daarnaast... Um, hij heeft uh, hij ook altijd uh, beweerd dat hij Der Spiegel, wat altijd voor uh, veel onthullingen goed is, uh, uh, nooit las. Maar kennelijk is er ook toch iemand anders geweest die hem altijd Der Spiegel heeft voorgelezen. Juist. <laughs> goed. Um, hij is dus heel diep gevallen, terwijl het een, een, historisch gezien een grote uh, leider was, ook de, tegen de Europese achtergrond. Hij was de man die uh, achter het doordrukken van de invoering van de euro zat. Hij was natuurlijk de man achter de, de eenwording van Duitsland. Het is wel een beetje een tragische figuur ook geworden nu. Ja, het is een zeer tragische figuur, omdat Helmut Kohl zeer helder kan denken. En uh, dat merk je ook als je dus nog uh, af en toe wat woorden met hem wisselt. Dat, uh, af en toe kan ik dat inderdaad ook nog doen. Dat is niet veel, maar uh, soms zie je hem dus nog in het openbaar. En het, uh, ja, het tragische is eigenlijk dat de euro en ook met de EU gaat het momenteel natuurlijk niet erg goed. En nee. ik denk dat het de Helmut Kohl zeer veel pijn doet, ja. uh, te zien dat... Ja, dat hij nu afhangt, afhankelijk is van Angela Merkel, die zijn, zijn levenswerk daar moet redden. Ja, en hij heeft wel eens laten blijken dat hij vindt dat uh, Merkel zijn levenswerk in de waagschaal staat stelt. Nou, zijn er volgend jaar weer verkiezingen. Uh, zou dit ook een, uh, tot slot een reden kunnen zijn dat Merkel Kool weer uh, op een podium heist? Ja, ik denk het wel. Er is natuurlijk een jubileum, maar dat het jubileum ook zo groot is, uh, uh, dat betekent eigenlijk ook dat Merkel heeft. Nodig omdat hij zo populair is bij de Duitsers. En uh, omdat hij natuurlijk beter dan wie dan ook symboliseert. wat de voordelen ook van Europa zijn. van het, de Duitse eenwording, van de Europese eenwording. van het feit dat er geen soldaten meer aan de grenzen staan. Ja. Uh, dat dat eigenlijk het grootste belang is. Uh, uh, ja, om op Merkel uh, te kiezen. Dankjewel Rob vanuit Berlijn. En wij horen u zo weer terug naar het nieuws. Tot zo.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 Nu bij Free Record Shop. Edicated. Performa 10 en 11 oktober jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.